Drie uur. De Radio 1 Sportzomer. Jack van Gelder en Jurgen van den Berg. Dit uur horen we opnieuw van Judoka's Marhinde Verkerk en Henk Grol die in actie komen voor hun herkansingen. Verder het vervolg van de hockeymeiden: China tegen Nederland. Maar eerst het nieuws, uiteraard, met Raymond Serré. In het nieuwe Egyptische kabinet blijft legerleider Tantawi minister van Defensie. President Morsi beëdigt de ministers in de loop van de dag. Tantawi was ook al minister van Defensie onder president Mubarak. Na diens aftreden Tant, is Tantawi in een machtsstrijd verwikkeld geraakt met de huidige president Morsi. Ook de ministers van Buitenlandse Zaken en Financiën zijn op hun post gebleven. Het nieuwe kabinet telt drie leden van de moslimbroederschap, zegt de Midden-Oosten deskundige Bertus Hendricks van Instituut Klingendaal. Uh, het is voor de moslimbroeders toch een uh, behoorlijk moeilijke opgave... want de Egyptenaren die willen dat er economische groei komt... dat er stabiliteit komt. En in feite wordt de nieuwe president uh, Morsi met dit kabinet gedwongen... om te zwemmen met één uh, hand eigenlijk uh, op de rug uh, gebonden. Dus uh, dat zal ze nog uh, niet meevallen. En de algemene conclusie is dat in de machtsstrijd... tussen president Morsi en de militairen... de militairen voorlopig verreweg de overhand houden. Premier van het nieuwe Egyptische kabinet is de technocraat Kandil. Minister De Jager heeft namens het kabinet... absolute steun uitgesproken aan het overeind houden van de eurozone. De probleemlanden in Zuid-Europa moeten dan wel doen wat ze hebben beloofd... en structurele hervormingen doorvoeren. De Jager zei dat tijdens het Kamerdebat... waarvoor de financieel specialisten van de fractie hun vakantie hebben onderbroken... Volgens de minister is er sprake van een dilemma. Voor de financiële markten is het nodig om onvoorwaardelijke steun aan de euro uit te spreken... maar tegelijkertijd wil hij de druk op landen als Spanje en Italië hoog houden. Hij wilde niet reageren op de uitspraak van ECB-president Draghi... dat de ECB alles zal doen wat nodig is om de euro te redden. Draghi zei zojuist op een persconferentie dat de ECB kan besluiten... om opnieuw staatsobligaties van landen op te kopen. De vrouw die haar tienjarige dochter bij het CNV-gebouw in Den Haag heeft gewurgd, heeft TBS met voorwaarden opgelegd gekregen. Ze was in september vorig jaar met haar kinderen op bezoek bij het CNV waar ze vroeger werkte. Medewerkers van de bond vonden het dode meisje in de tuin, de persrechter. De rechtbank heeft mevrouw een TBS met voorwaarden opgelegd. En het eerste punt is dat zij volledig ontrekeningsvatbaar is verklaard. En dat betekent dat ze geen gevangenisstraf krijgt... maar een maatregel die ertoe toe moet leiden dat ze behandeld wordt. TBS met voorwaarden duurt maximaal negen jaar. In Elburg op de Veluwe heeft een bezoeker van de braderie... gisteravond een brandende sigaret in het gezicht van een agent gedrukt. De politie kreeg de melding dat iemand tijdens de Elburgse vestingdagen... andere bezoekers uitschold en bedreigde toen agenten kwamen kijken, ging de man volgens de politie door het lint. Een agent kreeg een klap en daarna een sigaret in zijn gezicht gedrukt. De man is opgepakt en zit nog vast. De politieman liep een brandvond op, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Nederland heeft er weer een Olympische medaille bij. Bij het roeien won de vrouwen 8 brons. Het goud ging naar de Verenigde Staten, het zilver naar Canada. De mannen van de lichte 4 eindigden in hun finale als zesde en laatste. Ze kwamen 9 seconden na winnaar Zuid-Afrika over de finish. Zwemster Sharon van Rauwendaal heeft zich geplaatst voor de halve finale van de 200 meter rugslag. Ze zwom de 16e tijd en dat was net genoeg. En dan het weer. Vanmiddag een aantal buien, ook af en toe zon. Het is ongeveer 21 graden. Morgen komt veel bewolking voor en neemt al snel de kans op buien vanuit het westen toe. Tussendoor soms wat zon, het wordt ongeveer 23 graden. En ook in het weekend buien met kans op onweer. Aan BB Verkeersinformatie. De A1 Amsterdam richting Amersfoort is dicht tussen Afwit en Amersfoort-Noord na een kettingbotsing. Er staat inmiddels tussen Laren en de Bunschoten 10 kilometer file. Verkeer richting Amersfoort kan het beste omrijden vanaf knooppunt 1 via Utrecht over de A27 en de A28. Geeft ook vertraging op de A1 richting Amsterdam. Daar staat tussen knooppunt Hoevelaak en Afwit Bunschoten 5 kilometer. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Zo het laatste nieuws over de rentestanden in Europa. En de reactie ook van president Draghi van de Europese Centrale Bank. Maar nu eerst naar het hockey. Hier zijn live vanuit Londen, Jack van Gelder en Jurgen van der Berg. Nederland, China, Gerard de Groot. Iets over de helft van de eerste helft. En Nederland leidt nog steeds door dat doelpunt van Maartje Goderie met 1-0 tegen China. China, de zilveren medaille van Peking, heeft het hier in Londen tot nu toe nog niet zo goed gedaan tijdens deze Olympische Spelen. Nederland heeft zijn beide eerste wedstrijden gewonnen en deed dat vrij afgetekend. 3-0 tegen België, 3-2 tegen Japan, dat was ogenschijnlijk wat lastiger. Maar Nederland heeft het toch allemaal goed geklaard. Met name dankzij Kim Lammers, die nu wel in het veld is gekomen hoor. De eerste tien minuten heeft ze niet meegespeeld. Tegen China was het niet nodig, denk ik, zei Max Caldas. Ik zal het hem straks nog eens even gaan vragen. Maar Nederland kreeg in die fase dat Kim Lammers niet in het veld stond... voorin, op haar plekje, op haar positie, een aantal dotten van kansen... in de eerste vijf minuten van de wedstrijd. Net zoals dat in de eerdere wedstrijden hier is gebeurd. Tegen België en Japan. Dus ik denk dat het achteraf gezien toch misschien handiger was geweest... als de topschutter van Nederland met vier treffers... is ze ook nog topschutter van dit Olympisch toernooi bij de vrouwen. Als die er gewoon bij was geweest, de eerste vijf... Minuten. Dat was ze niet. En voor de treffer hadden we daarom Maartje Goderie nodig. En dat was na bijna 10 minuten spelen. En Nederland is nu, ja, doet het wat rustiger aan tegen China. Het is op weg naar de rust lijkt het wel. Maar ze moeten nog 15 minuten hoor in de eerste helft. Maar ze doen het verder kalm aan, houden balbezit en spelen gedegen tegen China. China dat nog niet in de buurt is geweest van Joyce Sombroek, de Nederlandse kiepster. Gaan we weer naar de judohal, Theo Plasjaar. Magere oogst tot nu toe uh, voor de judoka's. Uh, maar er kunnen vandaag toch nog twee bronzen medailles bij komen. Ja, dat kan zowel de Verkerk doen als Henk Grol. Daarvoor moeten ze allebei twee wedstrijden winnen. Verkerk gaat dat uh, direct uh, proberen te doen, over een uh, kleine twee minuten denk ik. Tegen de Chinese Yang. En als ze dat wint uh, tegen een uh, verliezer van een van de halve finales. En uh, Henk Grol verwachten we terug uh, over twintig uh, minuten ongeveer. Dan gaat hij uh, judo tegen een sterke Tsjech. We zijn allebei benieuwd hoe zij uit de rustpauze tevoorschijn zullen komen. Of ze zich hebben opgeladen voor deze herkansing dan wel dat het slappe hap gaat worden. We gaan het direct volgen. Maar in eerste instantie waren alle ogen de voorbije dagen gericht op de ECB... de Europese Centrale Bank en bankpresident Mario Draghi. Wat gaat hij in zijn bank doen om de eurocrisis te lijf te gaan? Vorige week zei Draghi toen de spanningen weer opliepen rond Spanje en Griekenland... dat de ECB er alles aan zou doen om de euro te redden... Het was gisteren wat hij daarmee bedoelde en van plan was. Vandaag vergaderde de ECB en Draghi geeft op dit moment een persconferentie. Economie-redacteur André Meijema van de NOS. Wat heeft Draghi gezegd en gaat de ECB wat extra's doen? Nou, eh, Draghi begon de persconferentie met te zeggen dat de euro onomkeerbaar is. Eh, ook al liepen de spanningen op uh, de financiële markten de voorbije weken uh, en de risico's weer behoorlijk op. Wat hij aankondigde was dat... Uh, dat via het speciaal opkoopprogramma van de Europese Centrale Bank... en via het noodfonds EVSF en ESM... Er staatsobligaties opgekocht zullen kunnen gaan worden. Zoveel als nodig is en onder voorwaarde dat wil zeggen, op verzoek van overheden. En dan eerst het noodfonds die opkoopt... en pas later, in tweede in de rij, zal pas de ECB in actie komen. Luister maar wat Draghi zei op de persconferentie. De governing council, within its mandate... to maintain price over the medium term... and in observance... ...of its independence in determining monetary policy... ...may undertake outright open market operations... ...of a size adequate to reach its objective. De, woorden, de ECB, de Europese Centrale Bank, die waakt over de prijsstabiliteit als haar kernopdracht... ...en ze zijn ook, uh, waken ook over hun eigen onafhankelijkheid... ...wanneer het gaat over het monetaire beleid in Europa. En de, andere woorden, de ECB gaat geen landen ondersteunen en financieren en dergelijke meer. Ze kunnen overheden niet vervangen. Dus uh, de ECB zal pas op verzoek van uh, lidstaten in, in beweging komen. Maar vooraan staat het noodfonds dat moet worden opgetuigd. En daarom ook een oproep die hij deed aan de lidstaten. Uh, van: Mensen maak haast met het optuigen van dat uh, noodfonds. Zoals het was aangekondigd uh, eind juni. Uh, dat zal uiteindelijk dan maar ergens in september gaan worden. Maar maak daar haast mee en ga niet lopen treuzelen met elkaar. En dat betekent ook dat ze de markten aankijken tegen maatregelen die wellicht in de langere termijn, dat wil zeggen vanaf september mogelijk wij zullen worden ingezet om de eurocrisis te bestrijden. Dus heb nog even geduld maar we werken er hard aan. Waren er mogelijkheden voor de ECB en, en konden ze wat doen? Nou ja, ze konden in zoverre wat doen. Er waren een, een aantal mogelijkheden die ze hadden. Ze konden een bankvergunning geven aan het, aan het noodfonds. Maar ja, dan richt de Europese Centrale Bank in feite zelf een soort zwakke bank op... waar een hoop rotzooi ingedumpt wordt. En dan is dat een klein beetje eigenaardig natuurlijk... dat de Europese Centrale Bank zwakke banken opricht. En bovendien lag Duitsland en Nederland... gewoon dwars bij het verlenen van zo'n bankvergunning. Hoe graag de zuidelijke landen ook allemaal zagen gebeuren. Nou, zoals gezegd, dat, dat, dat opkoopprogramma van de ECB... dat gaan ze weer opstarten, lieten de Zes maanden was het een beetje een slaapbestaan, bestaan. Maar zal de nieuwe leven worden ingeblazen voor zover nodig en als dat eh, wenselijk is. En eh, ze zouden ook nu de geldkran hebben kunnen opendraaien door opnieuw geld aan banken te verstrekken. Dat hebben ze al twee keer gedaan voor in totaal duizend miljard. Maar ja, dat is wel heel ruksigloos met geld rondstrooien. Er staat ook niemand op te wachten. Ten meer omdat die eerste eh, zakken met geld van die duizend miljard, eigenlijk onvoorstelbaar duizend miljard euro... Uh, dat het eigenlijk nauwelijks nauw, gebruikt wordt en ook niet in de, in de reële economie vloeit, omdat de financiële markten zodanig angstig zijn voor elkaar dat niemand elkaar ook durft geld uit te lenen. En de renteverlaging had ook nog gekund, maar ja, dat hebben ze dus niet gedaan vandaag en is eigenlijk ook niet zo zinvol, want die rente staat al zo laag. Dus heel veel mogelijkheden had de ECB ook niet. En wat ze nu hebben aangekondigd, zou je kunnen zeggen, is eigenlijk iets wat markten zelf al hadden kunnen bedenken, met die teleurstellende connotatie erbij dat het eigenlijk niet voor nu is of voor morgen. Met andere worden schrikwakker, markten, en, en let op, de ECB komt in beweging. Nee, dat is pas voor september, als het een beetje mee zit. Dank wel, André. We gaan naar het judo. Theo, de herkansing voor Mahinder Verkerk. Ze is uh, bezig. Ze is begonnen aan die wedstrijd uh, tegen de Chinese Qiu Lu Yang. 28 jaar oud, 60 geplaatst. En uh, dat is de regerend Europ uh, olympisch kampioen van Peking. Ja, die titel is ze inmiddels kwijt, want ze staat hier in de herkansing. Dus dat is een tegenstander van formaat. En als de Verkerk hiervan zou weten te winnen... dan uh, scoort zij een prestatie uh, in de categorie uh, buitengewoon goed. En uh, treft ze opnieuw. En je hebt een uh, Aziatische tegenstand. Vanmorgen de Japanse Akata Ogata, uitstekend uh, verslagen door Verkerk. Daarna ging het mis tegen de Engelse Gibbons kort voor tijd. En nu dus tegen die, die Chinese Li Yang. Die hier dus ook moet zien te kijken of ze een, een bronzen plek nog mee kan nemen naar, naar China. China dat uh, lijstaanvoerder is wat betreft alle medailles. En uh, hier ook uh, graag iets zou willen meepikken. De Olympisch kampioen dus ontroot. En daar staat u maar in de verkerk tegen. Aangemoedigd door uh, veel toeschouwers die hier op uh, deze middagsessie zijn uh, afgekomen. Zij uh, maken lawaai, zij laten zich horen, zij waaien met de vlaggen. Want uh, wat betreft andere tegenstanders, andere toeschouwers. Ja, is deze wedstrijd niet zo interessant. Er zit hier geen groot contingent Chinezen op de tribune. We zijn anderhalve minuut bezig. We hebben nog niets gezien wat op het scorebord terechtgekomen is. Het is een beetje aftasten en het is voorzichtig zijn in deze beginfase. Want dat zal de instructie zijn die de korte haar heeft meegegeven. En we zagen haar net staan in de uitgang van het stadion. En haar hoofd stond goed. Ik denk dat ze goed heeft kunnen rusten die twee uur. Dat ze is kunnen bijkomen, dat ze heeft wat heeft kunnen eten en drinken en dat ze nog wat tactische dingen heeft kunnen bespreken... met haar coach, met haar vriendinnen, met, uh, dat zijn Elisabeth Willeboordsen... dat zijn Carola Uilenhoed en Edith Bos die hier ook vanmiddag weer aanwezig zijn om te supporteren. Dat is de steun die zij uh, kan gebruiken. Misschien heeft ook coach, technisch directeur Cor van der Geest zich uh, mee bemoeid... zoals ze dat gisteren ook deed bij Edith Bos. Dat zullen we later nog wel eens horen. In elk geval, uh, de, aan de rust kan het niet gelegen hebben... Die heeft ze voldoende gehad. Is goed getraind hier naar Londen afgereisd. En moet het nu dus zien te klaren de klus tegen... Xiuli Yang uit China, 28 jaar oud. En Verkerk die wordt in november 27 jaar iets jonger. Dus in 2 minuten 37 hebben we nog te gaan. Terwijl er nog geen scores zijn geweest. Ook geen echte goede acties tot nog toe. Een beetje kindzaas, een beetje schijnaanvallen. Maar een goede pakking en een daarop volgende aanval hebben we nog niet kunnen bewonderen. Ook niet van de Chinezen. Die weten dat ze een voorsprong heeft op Verkerk. Drie keer eerder heeft ze haar al ontmoet en drie keer ging de winst naar de Chinezen. De laatste keer nog, dit jaar in het voorjaar bij de Grand Prix van Düsseldorf. 2 minuten 22. De dames lopen weer op elkaar en proberen de pakking te maken. Zoals dat bij de mannen wat vaker gebeurt, is dat bij de vrouwen toch wat moeilijker. En ook nu, het is een beetje afweren en Verkerk die een armworp arm probeert in te zetten. Maar de Chinezen kan dat makkelijk counteren en probeert datzelfde te doen. En Verkerk probeert nu de heupworp, maar moet de Chinezen loslaten los laten glijden als het ware van haar heup af en zij blijft keurig staan. Maar het was een, uh, nou, het was een speldeprikje, niet meer dan uh, dat, dan Van Verkerk. Die weet dat ze deze wedstrijd moet zien te overleven, in elk geval. Want bij verlies is het sowieso over en als dat lukt dan... Uh... Kan ze nog een keer verder straks in een wedstrijd tegen een verliezend halve finaliste. Maar zover is het natuurlijk nog niet. We zullen eerst deze pot met z'n allen moeten zien te overleven als Nederlandse kolonie. Want die zit er dus op de tribune zoals gezegd. En 1 minuut 36 hebben we nog te gaan. Het is geen mooi gewicht tot nog toe. Het is een beetje aftasten, het is een beetje pakken. Het is een beetje schijnaanvalletjes, een beetje kindzaadjes, Maar een mooie... Goed uitgevoerde aanval met kracht, met snelheid, met precisie, met techniek. Die laat nog even op zich wachten. Maar misschien dat het in de slotfase nog gaat gebeuren. Kleine geblokte Chinezen, ziet er ook heel scherp uit. Is natuurlijk teleurgesteld dat ze haar, haar Olympische titel niet kan verdedigen. En moet zich nu ook focussen op een wedstrijd met als beloning mogelijk brons. Holland, Holland klinkt het van de tribunes voor Marhinde Verkerk... die nu de arm van de Chinezen in de nek voelde, maar zich kan losrukken. En het is nu beide dames die de armen bij elkaar van elkaar vasthouden. Onderaan de mouw mag niet al te dicht bij de pols en dan zou je kunnen draaien en de hand als het ware kunnen afknellen. Dat mag niet. Dat ziet de scheidsrechter ook. En dat wordt onmiddellijk bestraft. En dat gebeurt dus ook niet. Het is gewoon onderaan de mouw bij de ter hoogte van de elleboog of iets hoger zien te pakken en van daaruit verder te gaan. Dan de reverse. En de dan de schouderworp die uh, Verkerk wil inzitten aan de rand van de mat. Maar uh, dat uh, gebeurt ook met te weinig precisie, met te weinig overtuiging. En zo zitten we al, uh, alweer in de laatste halve minuut van deze wedstrijd. Vijf minuten zuivere judo-tijd. En zowel de Chinese als de Rotterdamse hebben nog uh, geen scoren En ook geen, geen fouten gemaakt in de zin van gele kaarten. En wat dat betreft is alles dubbel blank, En dat hebben we deze week al meer gezien. Wedstrijden waarin weinig gescoord werd, waarin weinig punten op het bord kwamen. Vooral bij het Nederlandse team is mij dat opgevallen dat we dat heel vaak gehad hebben. En ook vaak na de verlenging geen punten op het bord kwamen. Als je niet scoort kan je niet winnen, is een kreet van Kruijff. Nou, dat geldt een beetje voor de Nederlandse judoka's de afgelopen dagen. Tien seconden nog en het ziet er naar uit dat het een verlenging gaat worden... Tenzij, zoals bij Elisabeth wille het nog misgaat. Nou, laten we daar niet vanuit gaan. Kerk is slim genoeg om dat niet nog een keer te laten gebeuren voor het Nederlands team. En voor haarzelf natuurlijk. De laatste seconde tikken weg. En zo eindigen we deze wat teleurstellende wedstrijd, moet ik zeggen. Qua judo met een gelijke stand. En dan gaan we zo verder met de donderde score. Even een slokje jongens. Ja, maar niet te lang, want we willen natuurlijk wel horen. Maar we gaan even voor jou dan, en voor ons ook, naar het hockey. Gerard de Groot, Nederland-China. Vijf minuten, twintig seconden staat nog op de klok. De wedstrijd is teruggezakt tot wat mij betreft een bedenkelijk niveau. Hoor. Ook het Nederlands team speelt niet goed op dit moment. Speelt traag, afwachtend proberen de bal achterin naar elkaar te spelen. Nou, dat is niet zo moeilijk, want die Chinese vrouwen die willen helemaal niks. Die vallen niet aan en die storen niet. En Nederland leidt nog wel op weg naar die rust nog vijf minuten op dit moment precies. En Nederland leidt dankzij Maartje Goderie met 1-0. En daar zou Marinde van Kerk heel blij mee zijn. In die golden score, Theo. Ja, ja, ja daar zouden ze heel erg blij mee zijn. Uh, we zijn alweer uh, een minuut bezig, anderhalve minuut weer bezig. Nee, een halve minuut moet ik zeggen, in die golden score, want die duurt drie minuten. Vroeger was dat vijf minuten en nu is het uh, drie minuten. En en het scorebord is nog steeds uh, dubbelblank tussen uh, Marhinde Verkerk en Xiuli Yang uit uh, China. Degene die dus vier jaar geleden een hele mooie prijs haalde in eigen land. Ook nog een keer brons won op het WK in 2010. En uh, wat dat betreft een goede eerreis heeft. Maar Verkerk die mag er ook zijn met uh, de wereldtitel in eigen huis gehaald in 2009. En een zilveren EK-medaille. Maar voor de rest... Uh, Blijft het een beetje steken? Zou ze wat meer prijzen moeten kunnen halen? Ze is goed getraind, zoals gezegd, hier uh, naartoe gegaan. En moet nu even kijken dat ze een, uh, een kleine blessure heeft aan haar neus, aan haar hoofd. Is het een bloedneus? Of is het uh, wat anders? Het is uh, iets aan haar vinger. De wedstrijd is uh, onderbroken en uh, dokter Brons die komt inmiddels naar de mat. Ja, dat is de running gag. Die hebben we deze week nog niet gemaakt. Als je Brons meeneemt, dan heb je altijd Brons als Nederlands team. Nou, dan uh, bij deze dus gemaakt. Dokter Brons op de mat. Die uh, de hand van uh, Verkerk een beetje gaat uh, bijwerken. Al haar vingers uh, zijn uh, ingetaapt. Zowel aan de rechterkant als aan de linkerkant. En... Uh, het, er komt wat extra tape overheen, wat nieuw tape. En de wedstrijd is dus eventjes uh, stilgelegd. Met uh, als ik naar de klok kijk, nog 2 minuten 12 zuider, zuivere Judo-tijd uh, op de klok. De scheidsrechter vindt het genoeg. Zo stuurt de dokter weer van de mat af en uh, we gaan weer verder. Hopelijk heeft dit de concentratie van uh, Verkerk uh, niet al te zeer uh, verstoord en kan zij gewoon weer rustig verder. Ziet ook uh, coach Chris de Korte die haar. Uh, steun en toeverlaat is uh, altijd, maar zeker vandaag... in deze moeilijke situatie, waarin ze echt uh, van ver moet komen... om hier uh, deze Xiu Li-Yang te kunnen verslaan. Ik zei het al, een top-judoka die uh, als verslagen wordt door Verkerk... Verkerk het zou kunnen bijschrijven als een uitzonderlijk goede prestatie. Net zoals ze vanmorgen die uh, Japanse Ogata eraf gooide. En wie weet, als dat gebeurt, kan het nog een uh, mooi slot worden... Voor, uh, voor Nederland en voor Verkerk in het bijzonder coach Christen Korten roept hij nog wat aanwijzingen toe. Vormt zijn handen als een toeter om zijn mond. En ik hoop dat zij het nog kan horen. Want de tijd uh, verstrijkt. Anderhalve minuut zuiver de judo tijd nog. En het spelbeeld van de eerste vijf minuten gaat ongewijzigd voort. Het is uh, nog steeds uh, zo dat ze elkaar niet echt goed in de greep kunnen krijgen. Echte aanvallen komen er niet. Maar misschien dat de Japanse het nu kan. Ze heeft Verkerk goed vast in de pakking. Verkerk uh, loopt uit... Het loopt van de mat af, gaat naar de zijkant. En als je dat heel erg opzettelijk en bewust doet, kun je daar een straf voor krijgen. Maar dit was in de actie, dus daar wordt ze niet voor bestraft. Gelukkig maar, want een gele kaart zouden we niet kunnen gebruiken in deze fase. Met uh, nog één minuut te gaan. Dan gaan we weer het ritueel van de vlaggetjes krijgen. Of gaat er nog iets gebeuren in deze komende minuut. De laatste minuut. De dood of de gladiolen voor Marhinde Verkerk. Ja, en als ik scheidsrichter zou zijn, dan zou ik eh, nu al gaan nadenken hoe ik dit ga zou moeten gaan beoordelen. Het is niet zo dat er één echt veel sterker is dan de ander. Ze zijn wat dat betreft aan elkaar gewaagd. En uh, zou het een 2-1 beslissing kunnen worden voor één van de twee? En uh, laten we hopen, als het zover komt, dat het dan uh, voor Verkerk is. Nu iets meer actie in de slotfase. Verkerk probeert eindelijk weer eens die schouderworp... die ze in de vorige partij een aantal maanden probeerde. Het is eigenlijk pas de eerste keer na acht minuten... dus uh, zou je kunnen zeggen dat ze die schouderworp probeert... maar zonder overtuiging uitgevoerd... De Chinezen ligt nu op de grond en werpt Verkerk naar de grond aan haar been. En moet nu oppassen dat het grondgevecht niet doorgaat. En dat ze alsnog in een houtgreep terecht komt, dat moeten we toch niet hopen. Nee, dat gaat gelukkig niet gebeuren. Verkerk draait keurig weg op haar buik, houdt de verdediging gesloten. Maar de scheidsrechter laat het doorgaan. Ziet daar nog mogelijkheden in voor een van beide judoka's. Maar ja, de tijd is te kort. Vijf seconden, vier seconden. En hij laat het gewoon afgaan. En het is nu inderdaad gebeurd. Het is uh, gebeurd. Vijf minuten en drie minuten verlenging. De Chinese balt de vuist. Ik denk ook dat de winst naar haar toe gaat. Dat het 2-1 gaat worden voor de Chinezen. Ik verwacht niet een 3-0 overwinning van een van de twee. Maar ja, we hebben al gekke dingen gezien met die scheidsrechters deze week. Met die vlaggetjes. Het zal toch niet weer gebeuren. Hè? Het is uh, ongelooflijk uh, als het uh, weer gebeurt. 3-0 tegen de Nederlandse. Verkerk is wit. De Chinese is blauw. Dan gaan we weer. De vlaggetjes zijn uitgedeeld. Wordt het wit, wordt het blauw. Wordt het wit, wordt het blauw. Wordt het verkerk? wordt het de Chinezen. Het wordt 2-1 voor verkerk. Nou, dat is mooi. Dat is heel goed. Ik had 2-1 ingezet en uh, ik krijg in dit geval gelijk. Maar de Chinezen had ik ook nog wat kansen toegedicht. Wat een uh, mooi succes voor Verkerk. 2-1. Zij gaat verder in het toernooi. Nederland wint van China met judo. Nederland wint van China met hockey. Gerard? Nee, nog niet, uh, want we zitten pas halverwege. Het is nog tegen. Ja, maar wat hier. denk je? Wat denk, is, uh, je wat, wat denk ik? Ja, ik denk, ik denk van wel. Maar het was eigenlijk niet <lacht> om aan te gluren... de laatste twintig <lacht> minuten van deze wedstrijd. Het is uh, 1-0 voor Nederland, Maatje Goderie. Maar Nederland heeft daarna eigenlijk uh, niets meer geprobeerd. Heeft nog wel een strafcorner binnengekregen. Maar ze hebben de bal gewoon veel in de ploeg gehouden. Het uh, adagium dat je zegt van... bal in de ploeg, daar kan je niks gebeuren. dan kunnen ze niet tegen je scoren. Nou, dat telde vandaag hier tot nu toe heel erg duidelijk. Nederland... Uh, heeft kleedkamers opgezocht. Max Kaldas gaat bedenken of hij tevreden is. Of het allemaal goed gegaan is, naar zijn zin. Of dat er toch wat aanvallende acties moeten komen. Van dit Nederlands elftal Dat bij de rust voorstaat. Tegen China met 1-0. Sunshine go away today. I don't feel much like dancing. Some man's gone. He's tried to run my life.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 Try it And he can't even run his own life Starts to make me wonder where The fruits of what I do are going He says in love and war all is fair He's got cards he ain't showing well, How much does it cost? I'll buy it The time is all we've lost, I'll try it And he can't even run his own life Uh, een man met haar en een gitaar, Jonathan Edwards, 1971. Dat was Sunshine. Blij dat ik er ben. Erben Wellemars, op zoek naar verhalen voor en achter de schuimen bij de Olympische Spelen. Ik vind het zo'n mooie tune, dus laten we het even doorlopen. We bellen iedere dag met onze speciale Olympische verslaggever Erben Wellemars. Erben, goedemiddag. Goedemiddag. Waar ben je vandaag? Nou, ik zit vandaag rond in de judohal, want uh, ja, ik wil toch graag ik een echte medaille zien, maar... We gaan geen goud halen al meer. Dus ik ben echt uit zoek vandaag gegaan naar waar, hoe komt het toch dat, dat we niet datgene eruit halen wat er eigenlijk wel in behoort te zitten. Maar uh, ben, ik, ben ik vandaag naar het zoek. Ik heb, ben, ben van de vrienden gesproken. Ik ben zonder mal, zonder mal gesproken. Ik zit nu op dit moment naast Mark Huizinga te kijken naar de partijen. Marinda heeft hem net gewonnen. Dus dat was een hartstikke mooie, mooie, mooie partij. Superspannend alleen. Uh, en, uh, en Henk Grohl, uh, die staat bijna klaar om, uh, om, om, om, om zometeen van zijn partij te gaan... om nog een nog een, bro een bronzen medaille te kunnen veroveren. Maar heb je vanavond dus het antwoord waarom het niet zo goed gaat uh, met de judoka's? Nou, er zijn verschillende branden. Verschillen, maar, maar ik heb het gevoel, hè, ik, ik loop hier rond. Ik loop hier al een paar dagen rond en ik vind, vind, het, vind het sfeer gewoon gespannen. Echt extreem gespannen. Ik herken dat wel een beetje van mijn eigen, eigen Olympische Spelen. Dat spanning is goed, maar als het te veel is, als dingen te veel beladen worden... Zoals dat het nu ook hier aan is, hier op, hier op de Olympische Spelen. En dan kan het ook gewoon tegenwerken werken. En als dan het resultaat niet echt komen... Dan, gaat, dan, dan zit er één keer die hele ploeg gewoon een beetje in een, een ne neg neg negatieve te hebben. Ja, ik maar denk is dat, dat niet dat te dat makkelijk? Is er dan toch sport. misschien net iets te weinig kwaliteit? Dat zou natuurlijk ook kunnen. En, het, en de concurrentie ja, het heeft ook niet stilgezeten. Ik heb, ik, heb, ik heb Dennis gesproken Dennis zegt ook van ja... Van tevoren uh, heeft Korn uh, heel duidelijk gezegd. kort van nog even de vader van Dennis. Want als we twee medailles halen... Dan is het gewoon goed. We ja. hebben dit nog even een koers voor twee, twee, twee, twee medailles. Maar ja, wij, wij willen graag meer. We hebben, wij hebben het, wij, wij zijn al maandenlang lang bezig met Henk Groel, Henk Groel zal even, even eventjes goud fout halen ja. hier. En we hebben een prachtige documentaire gezien over, over Edith Bos. Ja, die is er ook helemaal klaar voor. Dus wij hebben wachten er zelf al iets, iets, iets te veel, en is het ook niet helemaal realistisch. Uh, om, uh, om dat soort prestaties te verwachten van, van, van, van deze beta. Ja, waar je tot nu toe zit, uh, uh, wordt er niet echt waanzinnig veel succes behaald. Wie uh, moeten we morgen waarschuwen? Waar ga je morgen naartoe? <lacht> nou, dat is helemaal niet waar. Want uh, de, <lacht> de grootste is die we gehaald hebben, ja. dat is gewoon bij Marianne Vos. en dat Daar, daar ik ben jij gewoon de eerste rij, hoor. Ja, helemaal goed jongen. Hoe laat horen we je vanavond, Erben? Vanavond rond een uur of half acht kom ik, kom, kom ik weer langs. Overigens, dan uh, hoop, hoop, hoop, hoop ik het antwoord uh, te hebben gevonden. Ja, overigens, uh, je hebt gisteren gesprint hier van het Heinekenhuis naar ons hotel. Wat is de tijd die er op dit moment op de klok staat? Uh, zes minuten. En uh, je gaat voor uiteindelijk? Nou, ik denk toch wel uh, vier en half minuten. Het moet makkelijk haalbaar zijn. Prima. Nou, heel veel succes. Er ligt een plak te wachten. Dank je, jongen. Het is, dag. Uh, dag. Het is bijna half vier hier is Remon r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 Vermoedelijk is ze aangereden en is de dader doorgereden. Ze werd gisterenochtend op straat gevonden... vlakbij haar hotel in Moinsac-toe aan de Côte d'Azur. Ze had twee gebroken benen en een hoofdwond. De Nederlandse moet minstens tien dagen in het ziekenhuis in Frankrijk blijven. Ze is bij kennis, maar kan zich niet herinneren wat er is gebeurd. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort zijn vijf auto's op elkaar gereden. Daarbij is een vrouw licht gewond geraakt. Vanwege de ravage zijn bij Hoogland alle rijbanen richting Amersfoort afgesloten. Daardoor is een file van ruim 8 kilometer ontstaan. Het opruimen van de auto's zal nog wel enige tijd duren. En een schenker die anoniem wil blijven heeft een belangrijk beeldcadeau gedaan aan het Rijksmuseum. Het is een houten beeldje van de 17e-eeuwse kunstenaar Hendrik de Keizer. Het beeldje is zo groot als een tennisbal... en stelt het hoofdje voor van een schreeuwend jongetje... dat is gestoken door een bij. Volgens de conservator van het Rijksmuseum is het uitzonderlijk... dat in de 17e eeuw zo'n expressieve voorstelling werd afgebeeld. En dat waren de hoofdpunten uit het nieuws. ANBB Verkeersinformatie. U hoorde het ook al in het nieuws. Een flinke aanrijding op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. De weg is zo goed als dicht tussen Afrit Bunschoten en Amersfoort Noord. U kunt er alleen nog maar via de vluchtstrook langs. Verkeer op weg naar Amersfoort kan beter omrijden... vanaf knopend Eemnes via Utrecht over de A27 en de A28. Tussen Laren en Afrit Bunschoten staat inmiddels 10 kilometer. Ook richting Amsterdam geeft dat vertraging. Bij de Afrit staat 3 kilometer. En drukte bij Rotterdam op de A20, gouden richting Hoek van Holland voor het knopend klein polderplein 3 kilometer. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Maar in de Verkerk dus, die gaat zometeen voor Brons, of later vandaag is dat. En we zijn benieuwd of Henk Grol dat ook gaat lukken. Hij komt zo aan de beurt voor zijn herkansing. Nou, we gaan eerst naar het beachvolleybal. Lars Geerts kijkt naar het duo Meppeling van Gestel. De belangrijkste wedstrijd tot nu toe voor dit duo. Want dit, deze wedstrijd gaat bepalen of de twee doorgaan in het toernooi. Of ze tweede kunnen worden in hun groep. Dus direct doorgaan in het toernooi. Of derde en wellicht nog een tussenronde moeten spelen. Ze spelen dus tegen het Duitse duo Laura Ludwig en Sarah Goller. Dat is een ervaren duo. Die zijn al samen sinds 2005. Hun grootste en beste prestatie tot nu toe is Europees kampioen. Dat werden ze in 2008. Dat is ook alweer vier jaar geleden. En hun recente, recente overwinningen. Nou ja, overwinningen. Ze hadden de finale van de Grand Slam in Rome eh, verloren. Die finale uiteindelijk. Maar goed, dat deden Meppelink en Van Gestel ook nog geen week geleden. Stonden ze in die finale van de Grand Slam in Klagenvoort. Verloren die finale weliswaar. Wel maar het betekent dat deze twee koppels goed tegen elkaar opgewassen zijn. En dat zie je ook in de eerste set. Het is namelijk 3-2 nog wel voor de Duitsers. Tenzij Meppelink er nu 3-3 van maakt. Dat doet ze niet. De Duitsers hebben het voordeel en kunnen opnieuw een aanval bouwen. Maken ze er 3-4-2 van? Nog steeds niet. Vrouwenbeats dus lange rallies. En het is Meppelink die er uiteindelijk bovenuit komt. En er toch 3-3 van maakt. Het Rijksmuseum in Amsterdam heeft er een bijzonder beeld bij. Het gaat om een houtsnijwerk van een schreeuwend kind gemaakt door de 17e eeuwse beeldhouwer Hendrik de Keizer. Frits Scholte, goedemiddag. Meneer Schotten, ja, goeiemiddag. Ja, u bent conservator van uh, het Rijksmuseum, conservator beeldhouwkunst om precies te zijn. Uh, waarom is dit beeld zo interessant? Nou, dat heeft verschillende redenen, maar het belangrijkste is wel dat het een werk is van uh, de beeldhouwer Hendrik de Keizer. De Amsterdamse stadsbeeldhouwer in het begin van de 17e eeuw. En van hem zijn eigenlijk alleen maar grote beelden bekend. Het uh, grafmonument van Willem van Oranje bijvoorbeeld. Uh, en nu hebben we een heel mooi klein beeld van hem, dat voor een huiskamer bedoeld is om het zo maar te zeggen. Ja, we hoorden het de nieuwsleider ook net zeggen, het is niet groter dan een tennisbal. Dat is heel klein. Ja, dat is heel klein inderdaad. Maar ook dat is beeldhouwkunst. Het hoeft niet allemaal groot en, en uh, monumentaal te zijn. Ja. En die Hendrik de Keizer was dus de stadsbeeldhouwer van Amsterdam. Uh, is dat een grote naam eigenlijk? Ja, dat is, uh, hij is een uh, belangrijke figuur geweest in, in het uh, culturele leven van het begin aan het begin van de Gouden Eeuw. Hij had grote internationale contacten, deed alle belangrijke projecten, zowel bouwprojecten als beeldhouwprojecten, uh, maar heeft dus ook, omdat het een heel veelzijdig man was, heeft dus ook kleine beelden gemaakt. Ja, en, en heeft hij nog... Uh, het belangrijke werk op zijn naam staan? Nou ja, ik zei al, het grafmonument me voor Willem van Oranje oh ja, in Delft, ja, ja, ja. maar bijvoorbeeld ook Erasmus in Rotterdam, het standbeeld uh, in Rotterdam, dat, uh, dat is hmm. ook van hem. Van wie heeft u dit beeldje nou gekregen? Nou, dat is een anonieme schenking, dus daar kan ik niet zo heel veel over vertellen. Ik kan wel zeggen dat het een beeldje is dat um, eigenlijk uh, sinds het, uh, de late 19e eeuw een, een zoek was. Toen is het op een veiling geweest en we hadden een oude foto van het beeld. Maar uh, het is al jaren zoek geweest en uiteindelijk een, uh, een, een tiental jaar geleden ongeveer weer boven water gekomen. Uh, en de eigenaar die je toen had, heeft het uiteindelijk, uh, omdat uh, het belang van dit beeld inzag, uh, besloot het uh, aan het Rijksmuseum ja. te geven. U had het al langer op het oog dus. En wat, wat is zo'n beeldje waard, als ik vragen mag? Want bij schilderijen hoor je soms gigantische bedragen natuurlijk. Ja, nou, dit is ook iets wat in, in grote bedragen gaat. Dan moet je ook al gauw denken aan iets tussen een half miljoen en een miljoen. Kijk aan. Dus dat zijn toch echt bedragen, ja. Voor een beeldje te grote van een tennisbal. Ja. Uh, ja nou, u bent er blij mee. Mooi dat u even aan de telefoon kwam. Frits Scholten, conservator beeldhoudkunst bij het Rijksmuseum. We gaan naar de sport weer terug, naar het blauwe veld en het gele balletje. Kortom naar hockey, Nederland-China bij de dames, Gerard de Groot. Ja, een tennisbal is ongeveer net zo groot als een hockeybal. Dus dat hadden ze ook kunnen zeggen. Ja, dat is een balletje <lacht> van half miljoen, miljoen waar een homie van zich aantikte. tikt. Ja. <lacht> maar goed, in ieder geval, het balletje hier is inderdaad blauw geel op, op, een, op een blauw veld. Dat hebben ze gedaan omdat dat voor de toeschouwers thuis, voor de televisie, beter te volgen zou kunnen zijn, het hockey. Ik heb het test-event, zoals ze dat hier zo mooi noemen in Londen, heb ik gezien op de BBC. Een wedstrijd Engeland-Australië werd toen bij de mannen rechtstreeks uitgezonden. En ik moet zeggen, ik vond het wel aardig om te zien. Het was beter om te volgen. Het gele balletje op het blauwe veld dat tot nu toe heeft geleid. En we zitten inmiddels drie minuten in de tweede helft. Dat heeft geleid tot een 1-0 voorsprong voor Nederland dankzij Maatje Goderie. En in de tweede helft uh, is er al uh, meer gebeurd denk ik dan in de laatste 20 minuten van de eerste helft. Wat uh, aanvallend Nederland betreft. Want uh, Maatje Palmer heeft inmiddels de eerste strafcorner na de rust kunnen nemen. Ze was niet meer zo zeker van zichzelf. Ze besloot niet tot een rechtstreekse push op het doel van China. Maar ze probeerde een afschuif, kreeg hem weer terug. Was helemaal vrij in de cirkel, maar kennelijk met haar hoofd ergens anders bezig. Nog misschien met die gemiste kans op de kop van de cirkel. En ze miste jammerlijk voor het doel van China. En toen ging Nederland weer terug in de verdediging. Het lijkt erop dat ze in ieder geval ervan uitgaan dat ze die 1-0 vast willen gaan houden. En dat belooft weinig goeds voor de tweede. De helft. wat het spelbeeld te zien te betreft want de toeschouwers zitten natuurlijk ook een beetje op, op het Nederlands team te wachten op aanvallend hockey. Misschien nu, misschien nu via Ellenhoog. Ellen Hoog. Ellen Hoog in de cirkel. Nee, laat de bal heel simpel afpakken achterin bij China en China kan heel erg weinig vandaag. En Nederland staat met 1-0 voor en is nog niet in de problemen geweest. Madeleine en Sophie op het zand van Piccadilly Circus beachvolleyball Daar gaat het over tegen het Duits duo Lars Geerts. Madeleine en Sophie zijn nerveus begonnen aan deze wedstrijd. Ze maken veel fouten, vooral vanaf de servicelijn. Meppelink heeft een aantal keren de bal in het net geserveerd. En ook van Gestel is wat ongelukkig. En daar profiteren de Duitsers van. En je ziet het ook in de aanval. Vooral Meppelink, nu time-out. Ze praten even met elkaar, peppen elkaar even op. Want in die aanval zijn ze slordig. Van Gestel net kwam in prima positie aan het net. En moest vervolgens die bal alleen nog maar voorbij het blok tikken. Deed dat niet secuur genoeg. En zo Kom Goller, die bal gewoon uit de lucht pikken en in, bij Nederland op het zand droppen. Daardoor krijg je een voorsprong voor de Duitsers in deze wedstrijd, 9-6. En zullen Meppelink en Wesseling toch iets secuurder en iets preciezer moeten spelen. Eventjes uh, weer wat uh, de koppen bij elkaar, zorgen ervoor dat je elkaar oppept. Want Goller en Ludwig zijn niet per definitie beter, alleen zitten op dit moment beter in de wedstrijd. We gaan naar uh, dressuurruiter uh, Ankie van Die is met haar succespaard San Nero goed begonnen aan haar zevende Olympische Spelen. Van haalde een score van 73,48 procent. En die telt mee voor de landenwedstrijd. En later voor het individuele toernooi. De voorbereiding van Van werd vanochtend echter behoorlijk verstoord. Haar partner en de bondscoach, Chef Jansen, werd namelijk ziek. Ja, chef was ziek vanmorgen, Die uh, had uh, nogal overgegeven. Maar gezien zijn medische. Uh... Ja, toestand is dat voor hem natuurlijk niet goed. Een operatie gehad? Ja, hij heeft een operatie gehad in november. Hebben we hebben nogal wat strummelingen gehad van de winter. En vermogen was hij echt ja, een soort van grieperig. Maar ja, met, met zijn uh, medische verhaal is dat uh, al gelijk opletten. Dus ja, dat was heel vervelend. Ik heb gelukkig zijn uh, Kees Rijn van de Hogeband en uh, Maurits Hendricks van de NOC. En is even gelijk hier naartoe gekomen. Ik heb dat allemaal geregeld. Dat ik dacht, nou, dan is hij in goede handen en dan kan ik me op mijn proef gaan uh, concentreren. Maar chef is natuurlijk altijd erbij en die, uh, dat is dus mijn eerste Olympische Spelen uh, van de laatste zes jaar, dat ik het zonder hem moest doen. Maar uh, gelukkig is Patrick Kittel, een goede vriend van ons die bij chef traint, uh, heeft mij geholpen. En dat was echt heel fijn, want die weet ook uh, ja, waar het naartoe moet en heeft me echt heel fijn geholpen. Dus uh, ja, daar was ik echt wel blij mee. Goed, nou, dus een, een beetje zorg is nu weggenomen. Ja, ik ja, dacht maar we eens kijken hoe het met chef is. Maar uh, ja, oké, okay, hij zei ook gewoon rijden. en uh, Maar mij gaat het dus wel goed, uh, concentreren je daar maar op. En ik heb ook wel de proef uh, zo gereden dat ik dacht, ik moet geen stomme dingen doen. En ik moet op zeven rond rijden. Want het is natuurlijk een teamschoor en het gaat over twee dagen. En ik heb wel het gevoel, ik moest ook even aanvoelen hoe Salinero in de ring ging reageren. Nou, in de special ga ik er wel een schepje bovenop doen... maar dat wil ik vandaag ook niet, uh, niet uitproberen om dan te denken... nou, dat was het niet. Maar goed, uh, tot, tot net ging het goed. Alleen uh, nu wordt het een beetje spannender. Maar goed, het uh, komt een beetje los. Gaan we gaan weer in het hockey. En dat doen we bij Gerard de Groot. Het is nog steeds spannend, want uh, de voorsprong is minimaal. Gerard. Ja, dat is zeker spannend, is het juiste woord. Want uh, dat zijn van die wedstrijden. En ik heb ze al zoveel gezien. Dat je de hele wedstrijd uh, met uh, 1-0 voor staat En denkt van, ik heb het allemaal makkelijk in handen. En dan ineens komt er aan de andere kant een strafcorner. Want in de slotfase ben je natuurlijk zelf ook een hoop krachten kwijtgeraakt. En in de slotfase komt dan een strafcorner. En daar hebben de Chinezen een kanjer voor, hoor. Jibo Ma. Zij kan die strafcorner's heel, heel erg hard schieten. Ze is ook heel groot en uh, stevig. Achterin uh, staat ze te verdedigen. Doet de hele wedstrijd niet. Veel anders dan de bal proberen af te pakken van de Nederlandse voorwaartsen. En die maken dan de fout dat ze veel te veel die eh, ma, die Jibo Ma opzoeken... in de defensie op de kop van de cirkel. Dus ze heeft een luisterrijke middag. Ze staat achterin eh, gewoon heel simpel te verdedigen. Nederland loopt telkens in dat valletje door via het centrum te willen komen. En daar staat Jibo eh, Ma. En die Jibo Ma moeten we in ons achterhoofd houden. Want als er straks een corner komt, dan komt ze naar voren. En dan kan ze vreselijk uithalen. En dan moet Nederland gewoon met meer dan 1-0 voorstaan. Want dan wordt het gewoon 1-1 tegen China dat tot nu toe en ik heb het al eerder aangegeven heel, heel weinig heeft uh, laten zien van Malen, nu naar voren en naar voren en er staat alleen uh, Lammers. Kim Lammers komt uh, daaromheen maar weer zit daar uh, Ma tussen en die speelt de bal uh, uit de cirkel weg. Ook deze mogelijkheid dus voor Nederland voorbij. En er waren veel en veel te weinig uh, Nederlandse hockeyvrouwen voorin. Alleen uh, Kim Lammers was daar om die uh, paas van van Malen op te pangen en dat uh, leverde dus uh, niets op omdat die Jiboma er tussen zat uh, met nieuwe mogelijkheid voor, voor uh, Dirkse van de heuvel, maar die wordt ook simpel van de bal gezet. China verdedigt, doet niet veel anders in deze wedstrijd. En Nederland heeft daar moeite mee. Na 9 minuten spelen in de tweede helft nog wel steeds 1-0 voor Nederland. Beachvolleybal, Madeleine Meppelink en Sophie van Gestel, Lars Geerts. Ik mis surfdruk bij de Nederlandse vrouwen. Goede services die de Duitsers naar achteren dwingen in het veld, dat mis je. En zo staan de Duitsers nog steeds op voorsprong met 13-10. En de enige reden waarom Nederland op dit moment bijblijft, is omdat de Duitsers ook een probleem hebben met de service. Vooral Ludwig serveert nu al voor de vierde keer in het net. Dat zijn gratis punten, die pak je mee. Maar verdedigend is Nederland niet sterk. De aanval van Duitsland komt goed door, er is dus al geen service druk. Vervolgens kunnen de Duitsers duidelijk een kant kiezen. En het positiespel van en Meppelink, pardon, Meppelink en Van Gestel laat op dat moment te wensen over. Ze kiezen niet goed positie in het veld. Waardoor de Duitsers veel te veel ruimte hebben om de bal waar dan ook neer te leggen. De voorsprong nu, vier punten voor Duitsland en Meppelink en Van Gestel moeten aan de bak. Hey there, mister We terug in de tijd van het EK-voetbal. Dat was onze opening van Rilan en de Bombardiers. Het nummer Happy Jack. Feliciteer bij deze overigens Leo Benakker. Vandaag 70 geworden. We gaan weer naar het hockey. Het is nog steeds 0-1, Jack bij het hockey. 12 minuten gespeeld. China weer met 10 speelsters. Aan de kant een Song en Zhao. Zhao is weer terug. Ze waren stout geweest. En dan speel je een fase met... 11 tegen 9. Dan denk je, dan moet je toch doordrukken. Nederland probeerde dat ook wel. kreeg strafcorners, maar Maartje Pauwme is absoluut niet op schot uh, met die dingen op het ogenblik. Uh, ook de, vijfde en de vierde en de vijfde strafcorner voor Nederland gingen mis uh, in die fase dat ze met... Uh, 9 mensen van China waren en 11 van Nederland. Nu weer helemaal compleet, omdat de Song terug is. En China dus ook weer met 11 op het veld staat tegen Nederland. En meteen alle Chinese vrouwen weer in de defensie terug. En Nederland probeert er doorheen te komen. Dan is het ook hier aardig, krijg je strafcorners. Dat zijn dan de mogelijkheden om openingen te forceren. Maar ja, als die strafcorners niet lopen, dan blijft het op dit moment ja, toch een angstige stand. Zou je zeggen 1-0 voor, is gewoon op dit moment veel en veel te weinig voor dit Nederlands team tegen China. Beachvolleybal, Lars Geert. Er zit wel vechtlust in deze twee Nederlandse vrouwen hoor. Ze doen ontzettend hun best en ze proberen Ludwig en Koller uit Duitsland te dwingen tot lange rallies, Want ze hebben gemerkt op het moment dat er lange rallies komen, dan gaan die Duitsers op een gegeven moment fouten maken. Dat zag je nu een aantal keren achter elkaar. Maar mijn vraag is of het op tijd is, want het is inmiddels 18-14 voor de Duitse vrouwen. En die hebben dus nog maar drie punten nodig om de eerste set winnend af te sluiten. Mijn vraag nogmaals is, zijn Meppelink en Van Gestel niet veel te laat begonnen met dit spelletje met deze tactische uh, uh, wisseling. Uh, de verdediging bij de vrouwen is in ieder geval weer wat beter geworden. Ze uh, weten nu beter waar de vrouwen vandaan komen. Waar de aanvallen vandaan komen, moet ik zeggen. En daardoor kan het blok ook wat meer schuiven aan het net om die vrouwen te dwingen om uh, een bal uit te slaan zoals nu gebeurt. 18-15. Nog steeds drie punten achterstand. En nog steeds zijn de Duitse vrouwen dicht bij een overwinning in de set. Mappelink aan service. Kan dat over het algemeen uitstekend. Waar gaat hij naartoe? Kiezen voor persoon Of voor de zogeheten conflictzone. Het wordt een persoon, komt de Duitse aanval. Die is uitstekend op de lijn. En daar is het 19-15. Nog maar twee punten voordat Meppelink en Van Gestel deze set zouden verliezen. Die goller die heeft veel ervaring, zei ik al. Ze is 28 jaar. Dit, dit koppel speelt al zeven jaar samen. Europees kampioen geworden zo'n vier jaar geleden. Maar op de Olympische Spelen in datzelfde jaar... deden ze eigenlijk vrij weinig. Eindigden ze op de negende plek. Al vroeg uitgeschakeld. Dus is het Koller die gaat serveren. Doet dat uitstekend via de netband. Kan Nederland daar een aanval uit halen? Dat kan. Meppelink kiest, maar kiest niet goed. En de Duitse vrouwen kunnen redden en krijgen die bal met mazzel over het net. En aangezien de scheidsrechter niet heeft gefloten voor een technische fout... waar Van, uh, van Gestel en Meppelink wel van uitgingen... wordt het gewoon een setpoint voor de Duitse vrouwen. Meppelink en Van Gestel stopten midden in de rally. En op een gegeven moment... nee. Trouwens, nee. Sorry, excuses. Ik heb het verkeerd gezien. De scheidsrechter wordt erop gewezen door zijn scheidsrechter dat er inderdaad een technische fout is gemaakt door de Duitse vrouwen. En zo wordt het 1916. Wat kan uitstel van executie zijn? Maar wie weet, wie weet is hier de herleving van Meppelink en van Gestel. Het hockey is nog steeds razend spannend, want het is nog maar het minimum verschil tussen China en Nederland, Gerard. Ja, de spanning ligt vooral op het scorebord, hoor. 19 minuten nog te spelen. Ja, ik probeer een spelen. beetje voor de mensen die in de auto ja, zitten... Ja, dat ze denken, je een beetje geert de groot, ja. dat is hartstikke spannend. Ja, ja. Op, het veld, op het veld gebeurt niet zoveel tot nu toe, moet ik zeggen. Het is nog steeds China dat uh, helemaal verdedigend speelt. Alhoewel, alhoewel, je proeft het een beetje dat het gaat gebeuren. Ze durven wat meer naar voren te komen. Voelen misschien wel dat de krachten uit het Nederlandse team wat aan het wegvloeien zijn. Ze zijn een paar keer al in de cirkel geweest. Ze zijn nu ook aanvallend via Song in de buurt van die cirkel jagen op de strand. Krijgt Song die strafcorner niet. En kan Nederland nog uitverdedigen. Nu misschien ruimte. Achterin met eh, va Naomi van As. Drie, vier Chinezen om zich heen. China in helemaal rode tenue. Spelen tegen Nederland in wit tenue. Met uh, aan de bal uh, van wat? Mar Marjolein Agliotti. Die uh, speelt de bal terug uh, naar uh, Vermalen. Naar... Uh, Paumen, Paumen, Maatje Paumen. Maar er staat helemaal niet vrij in de aanval van Nederland. Paumen kan niets anders dan de bal bij zich houden. Dat gaat lang duren. Drie, vier Chinezen. Nu om zich heen. Speelt Paumen de bal, maar krijgt een vrije slag mee omdat er een overtreding is gemaakt. En de alle Nederlandse speelsels nu in de aanval, gedekt, in de dekking, wordt Naomi van As gevonden. Van As op rechts. Laat hem liggen voor... Uh hoog. Ellen Hoog naar Liederwij Weld. Liedewij Welt in de cirkel wil een corner hebben, krijgt een corner. Jazeker, de scheidsrechter heeft dat gezien. En het is voor Nederland inmiddels, als ik het allemaal goed heb opgeteld, de zesde strafcorner van de wedstrijd. Drie in de eerste en drie in de tweede helft. En ja, nu zullen toch wat dingen moeten bedacht gaan worden, denk ik, op de kop van de cirkel. Want Maartje Paume heeft vijf keer gefaald bij die strafcorner. Een van haar grote specialiteiten. Ze is een van de beste van de wereld, denkt ze zelf en denken we allemaal ook, want uh, dat wordt haar wel aangepraat, maar tot nu toe heeft ze met die corner nog niet kunnen scoren. Naomi van As is degene die gaat aanschuiven. Maatje Goderie degene die moet gaan stoppen. De Chinese verdediging, de kiepster in het groen, de andere verdedigers allemaal in het rood, op de lijn. Schrijft zich te kijk nog eens even, terug, terug, terug, tegen een van die Chinese vrouwen die nu achter de lijn verdwijnt en uh, Naomi van As gaat mikken, gaat aanleggen in de richting van Maatje Goderie. En zal Paul nu denken van, het zal me wat zeggen, ik ben de beste. Hij gaat er gewoon rechtstreeks in. Nee, gaat dus door naar Kaya van Maasakker, die het ook kan. Maar Kaya van Maasakker speelt hem op de voet van een van de Chinese verdedigers. Dat was de misleiding die Nederland hier aangaf. Kaya van Maasakker rechts van Maatje Paume klaar. En het betekent toch dat Maatje Paume niet de zekerheid heeft. Niet zeker is van haar corner nadat hij vijf keer hier is mislukt. En Nederland via Kaya van Maasakker, die dit keer de corner mocht nemen en kon nemen... en al een keer eerder scoorde hier in dit toernooi... kon Kaya van Maasakker die corner nemen, maar die levert via een voetje... In van de Chinese een strafcorner op. En nu komt Palmer wel. En er wordt de bal gestopt door de Chinese keepster. Mogelijkheden voor Nederland genoeg dus, uh, zou je zeggen. Het geeft aan dat China een beetje aanvallender is gaan spelen... en er achterin wat ruimte komt. Wat ruimte komt voor Nederland. En ook Nederland wat aanvallende actie kan gaan zien. Dus misschien wordt het nog een leuke laatste 17,5 minuut. Want zover zijn we inmiddels halverwege de tweede helft. Nederland leidt met 1-0. Beachvolleybal dan. De eerste set zit hij erop, Lars. Hij zit erop en helaas niet in het voordeel van Meppelink en van Gestel. Ze kwamen er niet meer aan. Het zijn dus de Duitse vrouwen Ludwig en Guller die de eerste set hebben binnengehaald met 21-18. Deden dat met uitstekend spel, maar het grote probleem ligt toch aan Nederlandse kant. Niet alleen omdat ze de set hebben verloren, maar vooral omdat de aanvalscijfers zo enorm tegenvallen. Zes punten maar uit 21 aanvallen, dat is een percentage dat je niet moet hebben in dit soort wedstrijden. De Duitsers daarentegen die scoren zo'n beetje 1 uit 2 Nederlandse vrouwen moeten dus veel, veel beter gaan aanvallen als ze deze wedstrijd willen winnen. De tweede set is inmiddels begonnen en het is een gelijke stand zojuist, 2-2. De Radio 1 Sportzomers. De Festivaltent. De Festivaltent staat vandaag in het Drentse dorp Odoorn, dat deze dag op zijn kop staat vanwege het jaarlijkse SIVO-festival. Verslaggever Niels de Jager, wat voor een soort festival is dat SIVO? Het is een internationaal folkloristisch dansfestival. En vooral het woord internationaal nemen ze hier behoorlijk serieus. Zo klonk het hier bijvoorbeeld gisteravond. Dit zijn de panfluiten uit Bolivia. Thailand, allemaal in traditionele Thaise klederdracht. En dit, toch wel het hoogtepunt gisteravond, bijna rechtstreeks uit The Lion King, Zuid-Afrika. Ja, dat was gisteravond. Veel muziek en dans dus. Nu wordt inmiddels de troep een beetje opgeruimd. Alles klaargemaakt voor de nieuwe optredens van vanavond. Want het hele Sifo-festival duurt nog tot zondagavond. Regine Broekman van het festival, van de organisatie. Al die culturen hier bij elkaar... Uh, veel deelnemers, veel dansers uh, spreken geen eens Engels. Ho hoe leid je dat allemaal in goede banen? Nou, we hebben voor elke groep een tolk. Tenminste, de groepen die geen Engels spreken... dat regelen we altijd van tevoren. Dat er uh, dan een tolk aanwezig is... die namens het CIVO uh, gaat tolken en alle dingen gaat vertalen. Zowel voor de gastgezinnen, als voor het bestuur... als voor de hosten die de groep begeleiden. Ja, en zo klonk het bijvoorbeeld toen gistermiddag... de Chileense dansgroep aankwam. is ...en ik hoop dat jullie heel snel ook bij ons... Hier... Preparat, que en hij hoopt dat jullie ook in zijn festival zich ook goed voelen. Hola. Hola. Kom helemaal uit Chili? Alleen maar hiervoor naar naar naar Drenthe toe? Estuvimos in Frankrijk in een festival dat heet Saintes. Ze waren eerst in Frankrijk, een festival dat heet Saintes. Oké, okay, echt op tournee door Europa. Ja, Zie, vier landen. En hoe vinden jullie dat hier ook allemaal andere landen uit uit Azië, uit Afrika, dat die hier ook allemaal samen zijn? We voelen zelfs. Wereldfolklore van verschillende landen. En voor hen is het wel goed. We kunnen ze laten zien van Chili. En ze kunnen ze ook veel van leren van andere landen. Tijdens het festival slapen de dansers bij gastgezinnen. Hier in Odorn en ook in omliggende dorpen. En gisteren was voor de meeste de kennismaking. Ook voor de dansers uit. Kolmukkie. Nou, kent natuurlijk iedereen dat land. Kolmukkie. Maar even om het geheugen op te frissen. Dat is een piepklein, autonoom Russisch republiekje aan de Kaspische Zee. Boterham. Ja, boterham, boterbrood, U bent ook een van de gastgezinnen hier? Klopt. En uit welk land komt uw gast? Kaltmuk hier. Ja, ik wist niet eens dat het bestond. Dus dat, uh, daar is al, uh, je leert er zelf ook al van. Op dit SIFO festival loop je in een paar minuten van Panama... ...naar Italië. Dit is net die bruiloft uit The Godfather. En zo exotisch als de dansgroepen hier zijn... ...zo regionaal zijn de bezoekers hier. Gisteren zo'n 2000. Er zijn hier uh, artiesten vanavond uit Bolivia... ...Chili, China... ...Kalmukkië, Litouwen, Zuid-Afrika. En waar komt u vandaan? Ik kom uit Valtemond. Ik kom uit Koeverden. <laughs> nou, een stukje dichterbij dus? Ja, ja, zeker weten. En dit festival is er een vaste prik voor u? Elke zomer weer? Ja, we gaan altijd wel even één avond kijken. Wat zou ze leuk aan? Nou, het culturele eraan. Dus de, de dansen, de zang. Ja, die groepen allemaal apart. En, en allemaal die diversiteit aan kleding. En uh, ja, dat vind ik wel heel erg leuk. En als het nou hier alleen maar Nederlandse volksdans zou zijn, zou je er ook nog komen? Nou, ik denk het niet. Nee, want eigenlijk uh, ja, vinden we dat altijd een beetje uh, ja, tam. Dus uh, niet zo interessant. Exotische dansen. Ja, daar draait het deze dagen dus om. Hier op het Drentse platteland. Daarom, als afsluiter, nog één keer luisteren naar het hoogtepunt. De wildschunnende blote voeten, blote buiken van de Zuid-Afrikaanse dansers. Vanuit Odoren, Niels de Jager mag snel naar de judo en Dat betekent ook dat we het nieuws van 4 uur even gaan uitstellen. Want we zijn natuurlijk benieuwd wat Henk Gronden van gaat maken in zijn herkansing, Theo. Ik ben ook benieuwd uh, wat hij gaat doen. Of hij eindelijk laat zien uh, wat hij toch in huis heeft. En of hij zichzelf uh, toch niet al te veel druk heeft opgelegd uh, van tevoren. Het hele jaar door heeft hij geroepen. Ik ga alleen maar voor Goud naar Londen. Ja, hij uh, heeft vandaag moeten vaststellen dat dat uh, zeker niet gaat gebeuren. En hij heeft nu nog wel twee kansen om in elk geval met een medaille, een bronzen medaille, naar huis te gaan. En dan uh, zou hij eerst moeten afrekenen met uh, Lucas Krpalik. Dat is een uh, Tsjech die... Uh, als ik naar hem kijk, zie dat hij goed de toneuze heeft gehanteerd bovenop zijn hoofd. Een grote jongen, 21 jaar oud. Brons op het WK gehaald. En heel veel medailles op A-toernooien en ook Oud-Wereldkamp bij de junioren. Dus een goede tegenstander die ook Grol nu meteen in de aanval. En moet oppassen dat hij zelf niet tegen de score oploopt. En dat gebeurt ook. Hij staat alweer achter. Ja, hij staat voor. Herstel, hij staat voor. Het was een bliksemstelle actie in de eerste fase van de wedstrijd. In de eerste 10 seconden met een beenworp naar de grond gewerkt, die Tsjech. Die dus hier moet vechten tegen een kleine achterstand in de beginfase. En dit is nou de flitsende start van Grol waar wij op gehoopt hadden. Dit had hij dus ook vanmorgen moeten doen. Uiteindelijk komt het er misschien uit in deze partij. Maar we zijn nog uh, heel lang bezig hoor. 4,5 minuut moeten we nog gaan. Terwijl uh, de Jidoka's elkaar nu uh, echt opzoeken, opzoeken. En met de pakking uh, proberen van daaruit verder te gaan. Grol probeert wat binnenwaartse beenworp. En gooit hem op zijn rug. Buiten de mat. Ja, nee, binnen de mat. Uh, buiten de mat. En het is een Ippon. En nu ontploft hij helemaal. Hij werd ingezet de actie binnen de mat. Maar hij eindigt buiten de mat. Een goede actie van Grol met de beenworp. Ja, en zo is hij er ineens. Wat een rare Jiroka is dat. Binnen de minuut ligt hij Tjecht eraf. Eerst een Juko voor en nu de Ippon tegen. En zo gaat Grol gewoon verder in het toernooi. Wat is er allemaal gebeurd in die drie uur dat hij in de catacombe heeft gezeten? Heeft hij zich hersteld op een of andere manier? Wat heeft hij gedaan? We zullen het later nog gaan horen. In elk geval herstelt hij zich hier prima. Wint hij met Ippon voor de Tsjech Krpalek binnen een minuut. Geen vlaggetjes.